Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote festivals stoppen met wegwerpbekers. Na de meeste feesten en festivals ziet de grond eruit als een plastic bende en dat moet afgelopen zijn. Festivalgangers moeten daarom voortaan hun gebruikte beker inleveren om een nieuw drankje te kunnen bestellen. Op Woeha werd er dit weekend al mee geoefend. Voor sommige bezoekers is het nog wel wennen. Ja, het zal vast wel helpen, maar uh, het is vervelend want je moet heel je, be je beekje meenemen. Het is alleen een beetje kut in... ...in de zeg maar, grote groep om met je lege glas te zitten. Maar ja, ik snap ook wel waarvoor het is. De bekers worden aan het eind van het festival naar een recyclingfabriek gebracht... ...of afgewassen en opnieuw gebruikt. Overhuidelijk twee jaar moeten alle festivals zijn gestopt met wegwerpbekers. Er is iemand opgepakt voor het aansturen van de moord op Peter R. de Vries. Het gaat om een man van 27 die al vast zit voor een poging tot moord. Hij zou allemaal berichten met opdrachten hebben gestuurd naar Camille E. en Delano G. Die worden verdacht van de moord op Peter R. Schrijver en dichter Remco Kampert is overleden. Hij brak door met zijn boek Het leven is verrukkelijk uit 1961... waarmee hij de belangrijkste literatuurprijs van Nederland won. Het boek werd in 2018 verfilmd. Kampert was 92 jaar. En al een tijdje gaat hij rond op TikTok, de Flauwval Challenge. Daarbij geven mensen elkaar tips om buiten Westen te raken. In Wassenaar, in Zuid-Holland, belandde een jongen daardoor in het ziekenhuis... De politie doet online een oproep om niet mee te doen. Ten eerste vraag ik me altijd af waarom je überhaupt aan een challenge mee zou doen. Dat helemaal als het gevolgen kan hebben voor jouw gezondheid. Hierbij wil ik dan ook alsjeblieft zeggen, doe niet mee aan deze challenge jongens. Ook deze arts benadrukt dat het gevaarlijk kan zijn. Ik denk dat uh, de flauwval challenge erg onverstandig is. Hetgeen wat je doet is eigenlijk dat je je hartritme, de hartslag, ontzettend naar beneden brengt. En daardoor gaat er minder bloed naar je hoofd. Het risico daarvan is dat je natuurlijk lelijk valt. Dat je lelijke wonden kunt oplopen of ernstige botbreuken. Dan heb ik nog het weer. Vanmiddag overal wat stapelwolken. Kans op een buitje en 20 tot 25 graden. Morgen verandert er weinig. Af en toe zon, af en toe wolken en ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N242 Alkmaar-Middenmeer is in beide richtingen dicht tussen Omval en Sint Pancras. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Risings Optimaal ZFM. <tied>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 En daar gaan we het ook over hebben. Uh, we hebben contact met uh, Helma Meuse, Paulien Prast en Ron Zuurhaar van stichting Kennemer Hart. Um, we gaan een interview afnemen met uh, DJ en Pride de the Beach ambassadeur Bo Pride de the Beach organisator en ambassadeur André Donker over de exposities. En Martine Porjenski van de Bibliotheek komt aan de beurt. Um, maar we gaan eerst even van start met de actualiteiten.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 Maar goed, ook journalisten en zo en rechters. Maar goed, daar hebben we ja. al veel, uh, veel van gezien natuurlijk de afgelopen jaren. Ja, daarom is uh, ook dapper dat ze het überhaupt durven, uh, lijkt mij, om zo'n nummer uh, uit te brengen. Ja, absoluut. Ik zou ja. al twee keer nadenken, dus ja. uh, alleen daar al heel ja. veel respect voor. Ja, maar ja, goed, een, er is nog nooit een, een verandering heeft er plaatsgevonden... zonder dat er een revolutie aan vooraf is gegaan. Dus, en ook als je in de geschiedenis van Nederland kijkt...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 This time around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 Super leuk. En uh, ja, daar hebben we eigenlijk al onze ideeën over. Uh, Hopen er met uh, duofietsen, Fietsen. cabrioletten oh. en wandelende oh, ja. uh, uh, wielers te zijn, ja. ja. Heel leuk. En ja. duidelijk laten merken dat Kennemerhart uh, staat ook voor deze diversiteit. Mooi, prachtig. En daarbij willen we natuurlijk uh, mooi gekleed, dus we gaan kijken of iedereen uh, mooie regenboogkleding aan kan uh, krijgen.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 Um, nou ja, vorig jaar in de Bodaan en Schoterof heeft ook nog wat leuks gedaan, maar wij hebben een uh, playback show uh, gehouden, een regenboog show. Um, nou ik zelf en nog een aantal andere mensen uh, van Team Welzijn gingen als uh, ABBA. Uh, bewoners, uh, het hele terras was versierd met regenboogdingen. Uh, dingen, we kwamen in een uh, soort uh, nou ja, plastic uh, boot aan.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 en, en last but not least, we moeten toch even noemen. Er is momenteel gaande een danschallenge. In ja. de tijd van corona was binnen oh, klopt, de gezondheidszorg... de jeruzalemma uh, danswedstrijd. Oh, ja. ja, yeah. uh, en die is nu opgepakt door an, onze ambassadeurs... Uh, in een coming out, uh, I'm Coming Out dance challenge. En oh, die gaat okay. uh, over alle locaties lopen. Ja, dus één locatie begint. Uh, mag een dans op I'm Coming Vol Out... Je uh, ja, choreografie <laughs> doen. En dan wordt het uh, stokje overgedragen aan de andere locatie. En we een heel mooi doen. regenboog uh, feestpakket winnen. Dus dan, ik denk dat heel veel mensen van de worden. Fantastisch. In ieder geval ik wel. Ja. ja, wat leuk. Complimenten. Ja, nou, uh, veel ja. veel ja, ja. Ja, het is heel dat leuk. ik nog even zelfstandig wil blijven wonen. Maar anders dan... Thuis ik. We, <lacht> even. we hebben heel nou, wacht ja, <lacht> Ik, ik blijf ook nog even zelfstandig wonen. Maar uh, ik weet wel waar ik ga wonen. Als het uh, zo is. Nee, fantastisch. Nou, de laatste vraag krijgen we dan. Uh, hebben jullie nog iets toe te voegen aan dit interview? Ik wel, denk ik. Ik vind het ontzettend fijn. Want Anja, jij was uh, uh, op een gegeven moment ook uh, uh, voor corona bij ons... Uh, ja. om het vuurtje ook uh, aan te wakkeren over de Rolls 50+. Plus. Uh, het heeft even stilgestaan door corona, maar uh, nou, het, het is weer gaan lopen. Wat ook heel fijn is, dat we als, uh, als zorgorganisatie... ook zo onderdeel uitmaken nu van die...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 Zuid-Kennemerland. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ah, eh, dag Martine. <laughs> Hallo. Had je ook een lichte paniek dat je denkt, hoe oh, gaat dat lukken met die telefoon? Nou, ik, dat was heel komisch om te zien. Iedereen om die telefoon heen, stekkertjes erin, dus knoegjes eruit. <laughs> dat was dat <laughs> het was leuk om even maar, te ja, zien. Het was leuk om even te zien, ja. het wel goed. <laughs> Oké, okay, Martine. Je bent de vestingsmanager van de locatie Bibliotheek Zuid-Kennemerland in Zandvoort.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 We willen iedereen helpen om mee te doen of om mee te kunnen blijven doen uh, in de samenleving. Ja, ja, en vandaar dat jullie ook inderdaad contact hebben met, uh, met Pride to the Beach. Hè, als onderdeel ja, van, van, ja. Van, van de samenleving inderdaad. En, uh, en van daaruit uh, zijn, je, nou, vorig jaar, zijn jullie natuurlijk al bezig geweest met het thematafel. Net het jaar daarvoor eigenlijk ja, al. Um, welke activiteiten uh, zijn er uh, dit jaar vanuit uh, de samenwerking met de bibliotheek?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 Met uh, het thema. We gaan uh, dus luisteren, Martine. Ja. ja, girls van Girl in Red. Dankjewel. Dag. Dankjewel.